Bij de verzekeraars zijn veel schademeldingen binnengekomen vanwege het slechte weer van vandaag. Volgens Interpolis kwamen de meeste meldingen uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het ging vooral om water, hagel en bliksemschade. Over delen van Nederland gingen zware onweersbuien die gepaard gingen met zware windstoten. Op een paar plaatsen vielen bomen op rails, waardoor het treinverkeer werd gehinderd. Op de A7 bij Jauren werden twee auto's door de bliksem getroffen, maar de inzittenden bleven ongedeerd in Linden, in Gelderland, kwamen door de bliksem twee ponies om. In de Achthoek en Twente waren enkele windhozen... waarbij varkens om het leven kwamen. De Amsterdamse beurs is ruim een half procent lager gesloten... en heeft ermee de verliezen van vanmiddag weten te beperken. Beleggers wereldwijd hadden gespannen gewacht... op de toespraak van vetbaas Bernanke... over mogelijk nieuwe steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie. Toen hij vertelde dat het stelsel van Amerikaanse banken nu niets onderneemt... zakte de aandelenhandel overal in... In Amsterdam stond de ax index bijvoorbeeld even op een verlies van 3 procent. trok de handel weer aan omdat Bernanke aankondigde... dat het Fed volgende maand opnieuw bekijkt... of er geld in de Amerikaanse economie moet worden gepompt. De Amerikaanse beurs trok zich daar ook aan op. Wall Street sloot met een winst van 1,2 procent. Premier Rutte voelt er niets voor het staatshoofd... het voorzitterschap van de Raad van State te ontnemen... zoals de PvdA voorstelt. Volgens hem past dat niet bij de traditie in Nederland... en is het voorzitterschap symbolisch.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 wordt bijvoorbeeld geld verschoven van de kinderbijslag... naar het kindgebonden budget. Het budget is een tegemoetkoming die afhangt van het inkomen. Naar verluid zullen mensen eerder in het hoogste belastingtarief vallen. Volgens Rutte wordt er met Prinsjesdag niet extra bezuinigd... bovenop de al eerder afgesproken 18 miljard euro. De radicaal-islamitische groepering Boko Haram... zegt achter de aanslag in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja te zitten. Volgens de BBC heeft de groepering de verantwoordelijkheid... in een telefoontje opgeëist.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 Of nog steeds buien, wel steeds minder kans op onweer. In het westen geleidelijk drogen. Morgen meer buien en zo'n 19 graden. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is bij echt de oprit dicht... vanwege een spoedreparatie. Na verwachting is de oprit om 1 uur weer vrij. En de N271, Venlo Nijmegen, is dicht tussen Wellerooi en Venrij Wansum... in beide richtingen. Er zijn daar bomen omgewaaid.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 Vroeger, als op hete zomerdagen in ons dorp de sirene ging... dan sprongen wij om onze fiets naar de brandweerkazerne... en als de spuitgasten, dat waren de bakker, de drogist, de loodgieter... dan gearriveerd waren en de brandweerauto wegscheurde... dan scheesden wij erachteraan naar het brandend bos... waar we dan allemaal takken uitgereikt kregen... om te helpen het vuur te beteugelen. Je kunt dus wel zeggen dat ik ervaringsdeskundige ben. Oh, oké okay, Griekenland, waar kan ik mij melden?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 day. Fairground Attraction. Perfect. Rode draad in het oog vanavond. Wie is bang voor? 1. Virginia Woolf. 2. Gaddafi. 3. De rechtsstaat. Ibo Buruma wordt raadsheer in de Hoge Raad. Neemt dus afscheid als hoogleraar en als deelnemer aan het publiek debat. Nou ja, nog één keer neemt hij vanavond geen blad voor de mond in het oog. Over zijn angst dat de rechtsstaat bekneld raakt tussen het populisme van het volk en het absolutisme van de autoriteiten. En wie is er nou nog bang voor Gaddafi? Hebben ze eigenlijk wel enig idee waar die uit kan hangen? Thomas Erdbrink volgt de speurtocht in Tripoli. En wie is bang voor Virginia Woolf? Het klassieke toneelstuk van de 20e eeuw... wordt morgen in een marathonwisselvoorstelling op de uitmarkt gespeeld. Yvonne van der Hurrik en Ruben Brinkman spelen erin... en komen erover vertellen om vijf voor twaalf... Morgen, Nationale Feestdag in Iran. En live muziek in de studio, Correspondence. Eerst de krant van morgen en nu het Nieuws van Heden. Vrijdag 26 augustus. Dat is nog eens een verrassing. Een rechtskabinet dat wat voelt voor spreiding van kennis, macht en inkomen. Nou ja, in ieder geval inkomen dan. De regering heeft besloten de lagere inkomens volgend jaar iets te ontzien. De rest van de volking gaat gewoon betalen. Luister naar premier Rutte. Ik kan u wel zeggen, het zal duidelijk zijn dat het beeld over de, linie, over de hele linie eerder minnen dan plussen zal laten zien. Hoeveel we gaan betalen en waarvoor houdt het kabinet nog voor zich? Voor alles is volgens minister De Jager van Financiën een tijd en een plaats. Wij als ministerraad hier in dit gebouw zijn er inderdaad helemaal uit. En wat wordt het? Het wordt een begroting die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Maar we weten nu al dat mensen die het moeilijk hebben het niet nog veel moeilijker krijgen. Dit wordt betaald door andere mensen in het hoogste belastingtarief te laten vallen. En door een gedeelte van de kinderbijslag over te hevelen naar het kindgebonden budget. Dat is nu eenmaal rechtvaardig, vindt vicepremier Verhagen. Dat wij ook als, als overheid de helpende hand uitsteken naar diegenen die het het zwaarst hebben. De oppositie gelooft er niks van. Volgens SP-voorman Roemer trekt het kabinet een rookgordijn op. Het wordt gewoon voor iedereen minder. het puntje bepaalt, voor worden mensen gewoon heel hard gepakt. Zou het nog financieel schelen als de koningin minder te doen krijgt? De Partij van de Arbeid wil de macht van de koning inperken. De partij wil een puur ceremoniële functie. Met directe inmenging in de politiek... moet het volgens Kamerlid Recours afgelopen zijn. Ik vind dat zelfs een ongelooflijk zwaktepot. Dat je zegt, uh, koningin, alsjeblieft, kan je ons helpen, uh, ons politici, want we kunnen geen kabinet formeren. De koningin mag zich dus niet meer met de formatie bemoeien. Daar zijn meer voorstanders van. GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren, de PVV. Dat lijkt op een Kamermeerderheid. Het idee spreekt premier Rutte ook wel aan. Maar rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Het moet natuurlijk altijd openstaan voor, voor, voor maatschappelijke uh, impulsen... maar dat moet niet de, in de waan van de dag meedijnen. Dus je moet precies weten wat je dan wil. De Partij van de Arbeid wil verder dat de koning niet langer voorzitter is van de Raad van State. Maar dat gaat veel partijen te ver. De zon is schijnt, uh, maar niet geïnvloed. Er is een heel dangerous storm headed in onze richting. De burgemeester van New York drukt zijn, burgemeester, uh, zijn burgers nog eens op het hart. Er is stormopkomst en niet zomaar één. Orkaan Irene zal binnen niet al te lange tijd aan land komen in de Verenigde Staten. Een deel van New York wordt verplicht geëvacueerd. Visitors, be advised, there is a mandatory evacuation. Ook andere plaatsen aan de Amerikaanse oostkust krijgen er last van. Dus iedereen is zich nu aan het voorbereiden. Vensters worden dichtgetimmerd, er is water en voedsel ingeslagen. En nu maar afwachten. Ik ben in dit huis 11 jaar. We zijn er bijvoorbeeld vier of vijf, maar dit lijkt be het worst. De orkaan bereikt morgenochtend onze tijd de staat North Carolina. Voorboden bereikte de Amerikaanse oostkust vandaag al in de vorm van harde wind, veel regen, golven tot drie meter hoog. President Obama kan het niet genoeg benadrukken. Luister naar mensen die er verstand van hebben. You need to listen to your state and local officials. And if you are given an evacuation order, please follow it. De verwachting is dat de orkaan zondagochtend New York bereikt. En dan valt het slechte weer in Nederland nog wel mee. Al zullen ze daar in de Achterhoek anders over denken... daar zorgt de noodweer voor veel overlast. Ondergelopen kelders, ontwortelde bomen, ingestorte daken. Maar natuurlijk waren er ook prachtige plaatjes te maken. Zo. Oh, oh, oh, nu hoor ik een knal, jongen. Je hebt een fel. Oh. Ja, heel mooi, tenzij je een van die bliksemschichten op je kop krijgt. In het Gelderse Linde kwamen twee ponies op die tragische wijze om het leven. Ja, het ging op dat vlak als je boom heen ging, toen keken wij en de enige stonden die ponies die, die stond even te roken. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Freddy van Tijn heeft al een overzicht samengesteld van de kranten van Morgen Vroeg en zij begint met de voorlezing daarvan. De Telegraaf noemt het ongepast, maar vooral ook ongewenst om de positie van prins Willem Alexander nu al uit te kleden voor hij koning is. Bovendien is het spelen met vuur, want met een losser koningschap komt een vrijere, maar nog steeds invloedrijke koning die meer zijn eigen mening kan ventileren, schrijft de Telegraaf. Trouw schrijft in het commentaar dat de Partij van de Arbeid... gelukkig realistisch genoeg is om de ministeriële verantwoordelijkheid... voor de Oranjes te willen handhaven. Daarmee wordt een politieke rol van het staatshoofd voorkomen. De vraag blijft wat er nu echt verandert als het aan de Partij van de Arbeid ligt. Het ceremonieel koningschap bestaat feitelijk al in dit land. En verder schrijft Trouw ook over het andere voorstel van de PvdA... geen informateur meer, maar direct na de verkiezingen een formateur... die een regeerakkoord schrijft en daar partners bij zoekt. Klinkt allemaal heel redelijk, maar ook daar de vraag... welk probleem wordt er nou eigenlijk mee opgelost? Als de Kamer het initiatief wil hebben bij de vorming van kabinetten... staat nu ook niets in de weg. Uiteindelijk gaat alles om de politieke wil. Nederland gebruikt dubieuze emissierechten om aan de Kyoto-doelen te voldoen. De Volkskrant schrijft dat op gezag van betrokkenen bij de handel in emissierechten. Volgens hen heeft de regering een oproep om daar een einde aan te maken na zich neergelegd. Nederland heeft al voor enige tientallen miljoenen zogenoemde carbon credits gekocht. Daarmee wordt de nationale uitstoot voor een deel gecompenseerd... Maar er is twijfel over enkele van die zeer grote buitenlandse reductieprojecten... waar die carbon credits uitkomen. De emissierechten daarvan mogen vanaf 2013 door bedrijven niet meer worden gebruikt. Dat zou een reden voor Nederland moeten zijn om er ook maar vanaf te zien... zeggen kenners van de markt in de Volkskrant. De protestantse kerken in Duitsland zijn een campagne begonnen... om meer mannen aan het werk te krijgen in kinderdagverblijven. Mannelijke voorbeeldfiguren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het Nederlandse Dagblad schrijft dat de Duitse ministerie serie van gezinszaken steun geeft en er is ook geld uit een Europees fonds. Nu haken nog veel mannen af door de lage beloning en de lage maatschappelijke status. En wie toch voor het vak kiest, kampt voortdurend met de verdenking van kindermisbruik en homoseksualiteit. De Telegraaf signaleert een trend, de stijgende verkoop van streekproducten. Nederland koopt steeds meer lokale waar. En steeds vaker wordt op producten dan ook verteld... waar de ingrediënten precies vandaan komen. Hoogleraar Retail Marketing Sloot van de Rijksuniversiteit Groningen... bevestigt dat het een trend is, onderdeel van een grotere trend... de zoektocht naar authenticiteit. In een steeds grotere wereld, legt de hoogleraar uit... hebben mensen behoefte aan tastbaarheid. Vrouw bespreekt onder meer hoe mannen weer een echte man kunnen worden. Er worden anno 2011 seminars en workshops gegeven... voor mannen die hulp nodig hebben bij het versieren van vrouwen. En tv-presentator Maxim Hartman, die voor het tv-programma Ze is van mij... een paar weken met bekende mannen over vrouwen sprak, heeft wel een paar tips. Zo denkt hij dat er in shampoos en voedsel weekmakers zitten, waardoor het testosteron afneemt. Je moet helemaal geen body lotion gebruiken, zegt hij. Dat is hartstikke slecht voor je. Deodorant is ook niet nodig, gebruik ik nooit. Zweet is goed, dat zijn allemaal feromonen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En nu, live in de studio, correspondence, bring it on back. <middels> on that, telling all my people that the secret's intact, cause when you put the birds with the man with the words like Sam, rest assured he gon' bring it on back, I'ma bring it on back, my people know that, treat me like I'm equal, it's a sequel on that. If you try to flirt with the plan It's for sure you'll be damned I'm the first that'll bring it on back I'ma bring it on back I got you all to pay attention You're itching To see me on my latest mission I'm wishing That all this bitch and jazz All my people show me love in the streets About to bring it on back Keep it on wax Rolling with Sam You're getting nothing but facts Cause I'm stepping out the door With the goal to handle business People question why my flow is so relentless When I bring it on back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 with the plan it's for sure you'll be damned I'm the first that'll bring it on back but bring it on back I bring it back with round two a slim two wear baggy slacks brown shoes I bounce through understepping on the scene always stressing that my weapon will be seen so I leave it tucked back bring the love back always in a hurry gotta learn to cut slack but I'm never worried cause I earned enough plaques and ask the facts made a pack to relax I'm keeping on track Track, leaning on back, you just a witness. I'm a lawyer with the facts. <laughs> yeah, it make me laugh, cause now I know the game. Never see a wanted poster with my name, so I keep a low hat. These people so whack, wanna reminisce, baby. We can throw back. I'm the type of brother you can leave with your pack. Best believe I'ma bring it on back. I'ma bring it on back, leave it on that. Telling all my people that the secret's intact. Cause when you're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 everybody i'ma bring it on back, back back back the facts i'ma bring it on back so where the show at everybody waiting so we better go fast Got the dope grass. It might be locked up in your hair. Slip it in my pocket for my man. Now we're chiefing on that. So we can relax. But don't rush, you gotta make the trees last. You're getting lost in the game. All the flaws in the face. So you know you better bring it on back. I'ma bring it on back. I'ma bring it on back. I'ma bring it on back. I'ma bring it on back. ...eenmans applaus voor Bring It On Back... ...van Correspondents alias Samuel Wilson... ...Amerikaans singer-songwriter... ...met Ivar Vermeulen, zang- en bas... ...en Merlijn Verboom-gitaar. Zometeen en meer. Nu eerst Libië. Daar hebben de opstandelingen... ...kolonel Gaddafi nog altijd niet gevonden... ...laat staan in de kraag gevat. Aan de telefoon in Tripoli is Thomas Erdbrink. Goedenavond, Thomas. Goedenavond. Wat zijn de laatste berichten in zaken Gaddafi? Nou ja onder zijn eigenlijk geen berichten. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor de rebellen die niet liever willen dan zo snel mogelijk het tijdperk Gaddafi afsluiten. Ze hebben op alle eh, bekende plekken naar hem gezocht. Eh, Gaddafi's hoofdkwartier, eh, het riksos Hotel waar hij dan onder zou zitten. Eh, maar ook bijvoorbeeld de wijk Abu Salim. Een, een wijk waar veel aanhangers van eh, Gaddafi wonen. Waar gisteren een groot vuurgevecht was. Eh, maar hij was er niet. En ja, de vraag begint, begint toch nu eh, te komen van, of ze begint zich op te dringen van, waar is hij dan wel? En ja, de plekken die genoemd worden zijn steeds verder van huis. Het stadje Seerte, maar ook bijvoorbeeld een stad in het, in het zuiden van, uh, van, uh, van Libië. Uh, nou, veel mensen hopen dat die snel gevangen wordt, maar tot nu toe is dat dus niet het geval. Nee, je hebt het over de bekende plekken en de plekken die genoemd worden. Maar hoe zijn die bekend of worden die genoemd? Zijn dat geruchten of, is er, of zijn er uh, gedegen inlichtingen waarop men afgaat? Nou ja, ik denk dat we vanuit kunnen gaan dat met name de, de westerse inlichtingendiensten al heel lang uh, de bewegingen van Gaddafi in de gaten, uh, gaten houden. Al, al lang voordat deze opstand begon op 17 februari. Um, en ik denk ook dat het wel duidelijk is dat, dat westerse inlichtingendiensten de rebellen van alle kanten helpen. Er zouden adviezen op de grond zijn. De rebellen hebben zelf een speciaal team gecreëerd dat alleen maar op Gaddafi jaagt. En de Amerikanen hebben spionagevliegtuigen constant boven Libië uh, dat dan... Uh, telefoongesprekken, waaronder ook deze zou moeten, moeten, moeten afluisteren. Maar het is zo belangrijk dat ze hem vangen, omdat, eh, omdat de sfeer eigenlijk steeds slechter wordt in de hoofdstad. En Daar bedoel ik niet mee de mensen, want die zijn nog steeds heel blij dat Gaddafi in ieder geval verdreven is, maar wel de voorzieningen. Eh, ik kijk bijvoorbeeld nu uit over een donker Tripoli. Eh, er zijn eh, veel elektriciteitsstoornissen en nu al de afgelopen vier uur is er geen elektriciteit. En daarnaast is er ook geen water. Eh, sommige mensen is Sommige wijken kunnen zich al, al zes dagen niet wassen. En ik, ik, ik, ik kan wat nagaan, want ook in ons hotel, uh, waar de hele internationale media is neergestreken, uh, komt al 24 uur geen water meer uit de kraan. En ja, het is hier zomer, het is hier natuurlijk hartstikke warm. Um, en dat, dat draagt niet bij aan de feestvlucht die, nee. die er toch had moeten zijn. Ja, dat drukt allemaal de stemming. Dus zou een enorme opleving mentaal geven als Gaddafi wel werd gepakt. Ja, precies. Je komt een beetje in dezelfde stemming als in, als in Baghdad hè, in 2003. De dictator Saddam Hussein was wel verdreven, maar waar was hij? Kon hij nog terugkomen op een bepaalde manier? Het is blijft toch natuurlijk, als je zo lang onder, onder een, een, een, een, een sterke leider hebt geleefd, dan zit er altijd in je achterhoofd van, ja, misschien heeft hij nog een, een soort verrassingsplan om weer terug te keren. En als dan het licht uitgaat en er is geen water meer, uh, ja, dan denken sommige mensen misschien, hey, morgen staat hij met een hele strijdkracht hier in de midden in het centrum en gaat hij alsnog iedereen afschieten. Dus eh, het draagt gewoon bij aan een, aan, een, aan, een, aan een nare sfeer... terwijl de rebellen toch hadden gehoopt... dat ze als een soort van Canadezen hier zouden worden binnengehaald. Ja, zit er, zit er structuur in de jacht op Gaddafi? Is er een soort plan of doen ze uh, maar wat, voor, uh, wat, wat ze voor de kop komt? Nu is hier binnendringen, dan weer daarop schieten... Nou, ik denk dat er toch echt een structuur in zit. Ik denk dat ze van tevoren uh, met, uh, met, uh, met de westerse inlichtingendiensten, maar ook bijvoorbeeld met de inlichtingsdiensten van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, die hier een hele grote rol spelen in deze revolutie door wapens en andere spullen te leveren, dat ze daarmee samenwerken en dat ze een plan hebben opgesteld van waar zou die kunnen zitten en waar gaan we naar op zoek en wanneer gaan we op welke plek zoeken. Nou, het hoofdkwartier was natuurlijk eerst en daarna werden de andere plekken gezocht. Maar ja, de bunkers, de gangenstelsels, eerst dat. Ik dat het fabeltjes waren, totdat ik er gisteren zelf in een ben geweest. Uh, die toen toch laten zien dat Gaddafi zich ook wel ergens in een of andere de grond kan hebben verstopt. Ja, je had het over de stemming uh, bij de gewone Libiër die een beetje aangeslagen raakt door, door, door de toestanden in de stad. Maar heb je ook iets gemerkt dat de opstandelingen zelf gefrustreerd raken doordat het nog niet gelukt is Gaddafi uh, te pakken? Nou ja, wat we in ieder geval zien is dat de opstandelingen, wat we natuurlijk al wisten, natuurlijk ook geen lievertjes zijn. Hè. Uh, er zijn uh, lijken gevonden op verschillende plekken in de stad met, uh, met de handen op de rug gebonden. Waarvan mensen zeggen, nou dat, dat, dat, dat zou best wel eens pro gaddafi soldaten kunnen zijn uh, die geëxecuteerd zijn door de, door de rebellen. Uh, het mag natuurlijk wel duidelijk zijn, uh, zo zei ook uh, een, uh, een man die ik interviewde vandaag, van ja... Als iemand jouw broer, vader, zus of wat ik van wat voor familielid heeft vermoord, euh, doe je dan niks terug. Natuurlijk doe je het allemaal terug. Dus voor veel mensen is het, is het wel te verwachten dat, dat er executies plaats kunnen vinden. Overigens is dat over en weer, want er is ook een massagraf gevonden van, uh, uh, van mensen die in de gevangenis zaten en door weer door Gaddafi-aanhangers zouden, zouden zijn vermoord. Uh, dus uh, dit is misschien al wil Europa, en het wensen dat graag, uh, is, zijn de rebellen hebben natuurlijk ook. Op de lange termijn geen, geen, geen schone handen. Nee. We, we hebben gehoord dat de NAVO nu uh, doelen bombardeert in de geboorteplaats van Gaddafi. Denk, denken de opstandelingen ook dat hij daar zou kunnen zitten? Nou ja, zoals ik al zei, er is vast een plan van de opstandelingen om, om, hem, om hem te vangen. Ze hebben natuurlijk meer informatie dan, uh, dan ik of de andere journalisten. Maar de gewone rebellen, dus hè, de mannen op de straat die bij de checkpoint staan of die de gevechten leveren... ...ja, die, die, die denken dat Gaddafi overal kan zitten. Hè. Het is voor mij heel moeilijk om een vinger erachter te krijgen van hoe hard ze op zoek zijn en hoeveel informatie ze hebben. Maar mij doen het wel als ze geholpen worden... door, uh, door internationale inlichtingendiensten... dat ze toch een, uh, ja, een goede kans moeten hebben om hem ergens te vinden. Over de jacht op uh, Gaddafi. Nu weer Correspondence alias Samuel Wilson. Uh, Welkom in de studio. Yesterday, your uh, CD Correspondence Music Volume 1 was presented in Amsterdam... Congratulations. Thank you. Thank you very much. Uh, your music, we, we heard one number now, uh, sounds like a combination of uh, hip-hop, soul, funk, jazz. Who or what inspires you? Well, I, I like all types of music. I, I do like jazz and funk, but I, you know, I'm a, a product of the 80s and the 90s, so I, I'm a big hip-hop fan. And uh, so I just try to put them all together. I think hip-hop can get a little boring sometimes if it's just a loop. So it's nice to have some live musicians to jazz things up a little bit and keep it interesting. Ja, uh, ik uh, hou van alle, alle soorten muziek, maar ik ben een product van de jaren 80 en 90 en ik ben een groot hip-hop fan. Maar hip-hop kan soms vervelend zijn als het alleen een manier is en je erbij blijft. Dus ik vind het leuk om dat op te jazzen met uh, an andere. Uh, Vormen van muziek. En uh, you are supported here by two uh, Dutchmen. Ivar Vermeulen, Zang en Bas en Merlijn Verboom Gitaar. Uh, hoe ben jij hierbij betrokken geraakt, Ivar? Merlijn um, en ik uh, uh, werkten samen in, in, een, uh, in een studio, projectstudio. Uh, Sam uh, is tot uh, ja, ik denk een jaar of zes geleden, vijf zes geleden... kwam hier één, twee keer per jaar naar Nederland. En... Uh, een vriend van ons heeft ons uh, samengebracht. En we zijn gewoon gaan, uh, gaan jammen in de studio. En daar is uh, dit album uit uh, ontstaan. Oké. Okay. Do you have uh, musical uh, heroes, role models? Ja, uh? uh, yeah, you know. Uh, for, from hip-hop, I love a group called Outkast. I grew up with them. They're from Atlanta, Georgia. I grew up in South Carolina. Uh, but I love James Brown and Bob Marley. Some ah. of the easy and obvious answers, but just great musicians. Ja. Yeah. Hij noemt als. als uh, Aaron Flaters, George uh, Brown, uh, Bob Marley, an outcast out Atlanta, Georgia. He comes from South Carolina. South Carolina. Yes, I grew up in Charleston, South Carolina. Okay, The, the hurricane is going to miss us. This yes, time, so it's <laughs> going to North Carolina. Uh, and what will you play next? Uh, it's a song I uh, wrote with Ivar. It's called We Don't Need It. It's kind of about a lot of the wars and the problems that are going on in the world. And this was something that we wrote to address how we felt about it. Een lied over de oorlogen en de problemen in de wereld... geschreven door Samuel Wilson, correspondent, correspondent samen met Ivar Vermeulen. We don't need it. I start to sit down and listen for a minute. Man, it's been a long while. I sat down to vent it. A minute to win it. Game of life in my hands. Stink think all these soldiers gave their life to the same guy damn, and they fight for the man, just another chapter as I'm writing my plan, same shit in life that they really try to hide, shit you gotta see to appreciate your life, so take it in stride, we together on this mission, rather have you alone forgetting your position, two people from whom you should take the advice, your mother and yourself, don't be shaking the dice, Ivar. We might stand behind the line, of tomorrow time. Send me on a mission Make my own decision from I'm saying it twice on. Don't be shaking the dice Respect yourself while you skating through life Just a few simple words from this pen to the pad I still can't sleep with these oh, sins in my head We don't need no paranoia We don't need no foolish ride We don't need it We don't need it No, no, no See the shadows and. Myself, but I start getting angry. I need to escape, but it's hard because they hate me. This world is crazy. Filled with children at war. It's right there to see, man, it's in the report. With your camcorder all day, you sit and record. But you're the same one who didn't listen before. While we getting ignored, I thought I had a voice, too. It's the people who suffer. You don't think your choice through. And when we go astray, you just put us in prison. F, rehabilitation, you imposing a sentence. And when I take my time to put my thoughts on paper, the true bottom line just gets lost in anger. But I gotta push forward, I'm sure that I'm equal. Assuring my people, there's no cure in this evil Just never be forgotten and always stand tall I tell you one thing, I promise I can't fall From now on Yeah I know I'm not gonna fall I know he not gonna fall, we not gonna fall down hey. We don't need no paranoia We don't need your no foolish pride. Right. We don't need it We don't need it See you the chat. I'm riding through this game, always open-minded, I supply you with the same, they never destroy us, we survive the whole Applaus, correspondent met We Don't Need It. En een goede thuisreis, heren. Ook applaus van Ibo Buruma. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Nog één keer wilt u spreken zonder blad voor de mond. 16 jaar hebt u als hoogleraar strafrecht de actualiteit rond uw vak toegelicht. U was nooit beroerd om naar de studio te komen. Vanavond ook weer niet. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor. Maar nu neemt u afscheid als hoogleraar en wordt raadsheer in de Hoge Raad. En dan mag je niet meer zeggen wat je zomaar eens voor de kop komt... Nee, dan moet je niet meer zeggen wat je zomaar voor de kop komt. Ik bedoel, als mij nu voor de kop komt, wat Correspondent not si net zong... Hè, We don't need no paranoia, dat is ongeveer wat er in mijn boek staat. Ja. We don't need no foolish pride, <laughs> ja. dat staat er ook in. Dus er zijn andere mensen die het toch wel gaan zeggen. Ja. Als, als nee, ik nu maar ga je mag zwijgen. niet meer in het openbaar zeggen. Maar ik kan niet spreken. meer zoveel zeggen. Nee. nee, geen blad voor de mond, zo heet uw boek. Ja. Weet u trouwens dat er al een boek is dat zo heet? Nee. Oh, ja, dat ken ik. Dat, is, uh, dat gaat over critici over het, in het koloniale regime in Nederland. Kijk. Die het radicaal wilde hervormen. Niet nee. afschaffen, maar... Nou, dat nee, nee. De, nou. nee, Paul van Veer nee. heeft dat samengesteld. Maar uh, de vraag die me opkomt... U was altijd zo... Uh, nou ja, uh, vooraan in het publiek debat. Zult u niet moeilijk vinden om, om daarvan af te zien? Ja, dat denk ik wel. Maar dat heb je er dan voor over. Want uh, op het moment dat je dan naar de Hoge Raad toe gaat... dan ga je... Uh, uh, ja, zelf doen waar je in het verleden altijd commentaar op had. En ja. dat, dat is op zichzelf toch wel, wel goed. Bovendien, wat ik zeg, er zijn altijd andere mensen die ook wel moeten kunnen gaan praten. En ik heb nou dus net dat, dat boek met die titel uitgebracht. En dan heb je, op een gegeven moment geef je aan van wat zijn de ontwikkelingen geweest, wat is de huidige situatie. Ja gut, op een gegeven moment moet je ook niet jezelf steeds gaan herhalen. Nee. Dus nou moet ik maar zelf het gaan doen. Maar hebt u het idee dat u met dat commentaar... Eh, ook de, de ontwikkeling van de rechtsstaat... en de rechtsgang en de rechtspraak in Nederland beïnvloed hebt? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. En uh, dat is niet valse bescheidenheid. Want ik, je kunt natuurlijk je afvragen in hoeverre ik al dat commentaar geven... nou echt veel invloed oplevert. Het kan wel zijn dat er nieuwe discussies loskomen. Hè? Maar ik zal maar zeggen, waar ik, waar ik echt iets mee deed in dat tijd... was de commissie van TRA, de, de ja. opsporingsmethode. En aan het eind van mijn loopbaan... Uh, de commissie evaluatie afgesloten strafzaken... over de ja. onschuldig veroordeelden. Nou, ja. dat, dat zijn dan van die dingen dat je echt denkt... Van, nou kan ik echt iets doen. Maar wanneer je dat andere werk, het uitleggen... Ja. En, en soms bekommentariëren omdat je niet zin wat de Hoge Raad heeft gezegd... of wat het Openbaar Ministerie heeft gedaan... ja, dat, dat heeft wel enige invloed, denk ik. Maar die, die grotere projecten, dat ja. zal toch meer doen. Dus u hebt eigenlijk het idee, als ik het zo uh, proef... dat u als lid van de Hoge Raad eigenlijk meer <laughs> invloed op de... In standhouding van de rechtsstaat in Nederland kunnen invloeden ja, dan nou als ja. commentator? Ja, nou ja, ja eigenlijk wel. Hè. De, de rechters zijn er natuurlijk om die rechtsstaat overeind te houden. En de Hoge Raad is dan de... Uh, het, het hoogste orgaan in strafzaken en in civiele zaken en in belastingzaken. En het is zo dat uh, ik wel denk dat het nuttig is dat, dat, dat alle mensen wat, weer, wat meer het gevoel krijgen weer dat, die, dat die rechtsstaat ertoe doet. He, de, de rechtsstaat is wat mij betreft het, het geweten van de samenleving. Dat houdt uh, houd ons scherp over wat we in het verleden hebben afgesproken. Want dat zijn goede afspraken. Dat, dat mag niet en dat mag wel. Dat mag ik zelf niet doen. Ik mag niet stelen. Dat wisten we al. Maar de overheid mag ook niet de zaak vernachelen of zoiets. Maar rechters zijn er om ons daaraan te herinneren. Rechters kijken dus ook ja. anders dan politici naar de wereld. En ook anders dan commentatoren. Soms kun je zeggen, dat deed ik ook... dat de rechters soms een uitspraak deden met een uitkomst. Ik dacht van, bah, maar er moest de wet soms maar ja. veranderd worden. Ja, dat die, kan. Die, die, die rechtsstaten, waar ik het net over heb... want dat is eigenlijk het hoofdpunt in uw boek. Ik dacht, hij wil nog één keer geen blad voor de mond. Nou, ga uw gang. Want, want wat mij vooral eh, treft in uw boek, is dat u schrijft dat de rechtsstaat in de knel dreigt te raken tussen absolutisme en populisme. Ja, dat is in een van de hoofdstukken van het boek. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat eh, we eh, in heel veel hedendaagse debatten eh, zie je dat aan de ene kant er een, een druk is om te zeggen van nou, laat de burgers nou veel meer invloed hebben. En dat wordt heel letterlijk genomen. Denk maar aan, aan het klikken. Ja. En daarmee ook het belasteren van mensen. Gisteren of zoiets was er nog een, een, een, een onderwijzeres die was valselijk aangeklaagd door haar, haar scholieren. En daar kom je heel moeilijk vanaf. Als er eenmaal zo'n lasterlijke aanklacht ligt, ja. dan rolt dat in de computers en dan, nou, dat, dat gaat maar door dat is iets wat lijkt leuk, dat lijkt de bevolking mooi te vinden, maar eigenlijk is dat hun paranoia. Hè? Dat, aan de andere kant zijn daar de, uh, is, is daar de overheid die soms wel het gevoel heeft van nou wij moeten het allemaal regelen, wij kunnen het allemaal regelen, en er zijn krankzinnige stapels bureaucratie gemaakt. Dat is wat, en, het, dat, wat u absolutisme noemt. En dat is in feite dat absolutisme waarin, waarin er een overmatig geloof is, wij kunnen het allemaal sturen en regelen. En ik denk ik denk zelf dat het zo is dat je wat dat betreft soms ook wat vertrouwen in de bevolking moet hebben. Dat is één ding, want die bevolking die, die heeft in zijn eigen moraliteit, in zijn eigen gemeente. Ook al heel veel goeds. En die rechters moeten dat wat overeind houden. Dus die rechters moeten niet te veel meeleunen met dat populisme. Niet iedere klikker geloven. En aan de andere kant ook niet helemaal roepen. zo gauw de een of andere bureaucraat een stapeltje regels heeft gemaakt. zeggen van dit is heel belangrijk en doorslaggevend. Ja. Je moet de mensen wel wat ruimte geven om zich te ontplooien en, en zich te ontwikkelen. Ja, ja nee, en, en u, als ik het goed begrijp, uh, schetst u dat dat populisme en dat absolutisme elkaar versterken. Die versterken elkaar, want je kunt namelijk, natuurlijk als burger kun je vaak je boos maken over dat er dingen mis zijn gegaan. En dan, dan, dan, en dan kun je zeggen van kijk, we wijzen nu naar de overheid die te weinig heeft gedaan, of we wijzen naar een buurman die we willen aanklagen, of weet ik veel wat allemaal. Dus het mechanisme van chagrijnige mensen die is dat ze heel snel ofwel langs de populistische lijn, ofwel langs het inroepen van de hulp van Big Brother... van het absolutisme, eigenlijk allebei vergeten... wat we in een rechtsstaat nou juist belangrijk vinden. En in die rechtsstaat vinden we het belangrijk... Ja, in feite dat er vrijheid is. En dat we een beetje rechtvaardig met elkaar omgaan. En dat we ons houden aan oude afspraken die er liggen. En dat is waar rechters voor zijn. En soms doen rechters dan beslissingen. Of mensen denken, nou, hoe kan dat nou dat ze ja. dat doen? Want dan klinkt het zoveel aantrekkelijker wat de populist roept. Of het klinkt zoveel rationeler wat de bureaucraat heeft bedacht. En dan zeg ik van... Nou, rechters moeten misschien het wel wat duidelijker... daarover geen blad meer voor de mond nemen. Iets duidelijker vertellen dat wat die diepere achterliggende redenen zijn. Bijvoorbeeld dat streven naar vrijheid. Ja. Bijvoorbeeld, nou ja, opnieuw. Ik, ik moest er echt om lachen dat zij nou net speelde... Ja. over no paranoia. Nee. Dus niet die, die, die, dat populisme. Het, nee. en, en niet fo foolish pride van, van die bureaucraten. Maar het beeld is dus twee muren... absolutisme en populisme die op elkaar eh, afkomen. Ja. En daartussen dreigt verpulver te raken. U gebruikt grote woorden. Vrijheid, rechtvaardigheid. Ja, dat zijn grote woorden. En dat kan je nou als hoofdstuk... Leraar doen en dat zal ik dus nou precies als rechter niet meer zo gauw doen, want dat is natuurlijk wel een klein beetje overdreven. We moeten niet doen alsof het nu een soort van de jaren dertig is. Dat, dat is dat dat is gewoon niet zo. Maar het is wel zo dat we moeten opletten dat we ja, ik zou gaan zeggen de verworvenheden die we hebben in die we hebben opgebouwd. Het is eigenlijk we zijn vaak chagrijnig, maar het is fantastisch wat we hebben. Alleen soms niet voor iedereen is het fantastisch. En soms op sommige momenten is het vervelend. Dan moeten we niet in, vanwege kleinere momenten van narigheid... al die verworvenheden ja. gaan weggooien. En dat, daar waarschuw ik voor in dit boek. Weet u wat ik een erg mooi punt vond in een boek... waar u de rijdende rechter ten voorbeeld stelt? Aan ja. Een, uh. Kun je ja. dat uitleggen? Nou, ik, Bas Heijnen heeft dat ook gedaan... maar ik ben dat ook heel erg met hem eens. Eh, de rijdende rechter... die kan zo mooi laten zien op een gegeven moment... dan pakt hij... Het wetboek, en dat zie je hem doen. En, en, en dan moeten ze realiseren, die rijdende rechter is in werkelijkheid ook een rechter. En die kent die bepaling die hij dan gaat opzoeken, die kent hij echt wel uit zijn hoofd. Maar doordat hij dat wetboek pakt en wij allemaal op ja. de televisie dat dan zien... dan realiseer je, het is niet maar een meninkje van een rechter. Nee, je ziet, die rechter die haakt aan bij wat er in dat wetboek staat, bij die bij wat we in ons verleden met z'n allen hebben afgesproken. En juist omdat hij dat laat zien... het, is, het ziet er een ja, beetje zullig uit als je jurist bent... maar juist, het is zo symbolisch sterk. Dus ja, ja. En de ik... mensen aanvaarden zijn uitspraken altijd van. Altijd, daar <laughs> ja. moet u het mee doen, zegt hij dan. En daar en zo moet u is het mee het. doen, inderdaad. <laughs> Heb je nu zo ongeveer wel alles gezegd wat u te zeggen hebt? Kunnen nu veilig naar de Hoge Raads vertrekken? Uh, of is ach, er nog ik iets? ik denk dat ik soms wel zal denken... nou wil ik weer wat zeggen, maar dan ga ik me toch een beetje inhouden. Want 1 september, dan is het moment, dan is hij geen professor meer... dan is hij gewoon meester Buruma, raadsheer. Oké, okay. het boek heet Geen Blad voor de Mond... Van Ibo Burenmaat ligt deze week in de boekhandel. Dank u wel. Dank je. Met uh, Jimmy Smith op zijn uh, befaamde orgel met Hoeze vrijheid of Virginia Woolf. Ik zag dat stuk zelf al 57 jaar geleden met Col van Dijk en Ang van der Moer... en een piepjonge Petra Lazeur. Hoeze of Virginia Woolf. De, de hamlet van de 20ste eeuw, wordt er wel gezegd. De toneelklassieker bij uitstek. En morgen spelen tientallen Nederlandse acteurs op de uitmarkt in een marathon... Scenes uit dit filine huwelijksdrama van Edward Alby en de opvoering uit 2007 gaat dit seizoen in reprise. Twee acteurs nu over het stuk, Yvonne van der Hurk en Ruben Brinkman, die er toen in 2007 meespeelde onder regie van Gerard-Jan Reinders. Welkom. Welkom, mm -hmm. goedenavond. Kun je de luisteraars die het stuk niet kennen in het kort Aanduiden waar het over gaat? Nou, het gebeurt eigenlijk allemaal op één nacht. waarin een oude echtpaar, George en Martha. een, een jonge echtpaar uitnodigen. en. Uh, op, een, op een, universiteits, na een. universiteitsfeestje. en in die nacht gaan ze eigenlijk tot op het bot met elkaar. Uh, om elkaar af te maken en. Uh, uh, ja. ja, verbaal en uh, met spelletjes te spelen. En ze hebben eigenlijk dat jongere koppel als een soort getuige... of een soort speelbal of een publiekje... om elkaar eigenlijk tot, uh, helemaal op het bot af te maken, elkaar pijn te doen. Ja, en jij, jij speelt Nick. Dat is Ik de speel jonge Nick. Do docent die met zijn vrouw Honey bij George en Martha op bezoek komt... Maar morgen mag je ook even George spelen. Morgen mag ik heel even George spelen in die marathon uh, in het nieuwe Lamar dus. Dus dat ja. is natuurlijk ook Maar uh, hartstik... Is dat veel mooier, spannender, uitdagender? Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Dat is natuurlijk een fantastische rol waar je natuurlijk uh, heel erg mee mag boffen... als je die ooit als acteur mag spelen, denk ik. Ja. Uh, en ook veel gelaagder en interessanter in principe dan die rol van Nick. Mm -hmm. Hoewel in dit stuk wel de rollen van zowel Nick als Honey die wij in onze bewerking Liefje noemen... Uh, uh, ja. toch wat meer ook in de schijnwerpen staan. Want het is wat meer in evenwicht in deze versie van Geert-Jan Ja. Yvonne van der Hurk, die de tv-kijker kent van Pleidooi en Keizer en de Boeren. Goedenavond. Uh, oh, je speelt ja. morgen Marta. Vertel ja. eens iets over Marta. Wat is het oh, voor ja. vrouw? Wat is het voor vrouw? Nou, ik heb het natuurlijk niet zo verdiept als Ruben doet. Want ik speel het niet, helaas. Ik zou het heel graag willen spelen. Ja? Maar ja, Martha is wel een rol die ik al vanaf de toneelschool in Maastricht, dat is ongeveer dertig jaar geleden, wel ambieerde. Gewoon een rol die zoveel lagen als actrice in je kan aanboren en die je kunt laten zien. En juist ook omdat het zo in, in interactie met je tegenspeler is. Nou, dus ja. een droomrol gewoon voor iedere actrice. Ja, voor iedereen. En, uh, ja. Voor mij was het uh, de eerste keer dat ik het zag Elisabeth Taylor. En uh, de laatste keer dat ik het zag was het Viviane de Munk. En die gaat morgen in de marathon ook meedoen. Ah. Dus dat is heel erg leuk. Waarom willen zij Martha en George elkaar eigenlijk kapot maken? Of willen ze dat eigenlijk juist niet? Nou, ik zat net in de taxi hier naartoe. En uh, de taxichauffeur die had een hele leuke. Die zei, uh, waar je het meest op scheldt, daar ga je het liefst mee naar bed. Ja. En dus oh. dat zit hem ergens ja. daarin, natuurlijk. <laughs> Yvonne van der Hurk? Ja, nou ja, ik denk dat ze het afmaken en het elkaar aantrekken. Precies wat Ruben zegt, het afstoot, het aantrekken. Dat zit, denk ik, zo'n beetje wel in iedere relatie. Toch? Ja. We gaan luisteren naar een fragment uit de meest beroemde hoezenvreet... gespeeld door Elizabeth Taylor en Richard Burton... toen met elkaar getrouwd. You're all crazy. Nuts. Ah, 'tis the refuge we take when the unreality of the world sits too heavy on our tiny heads. Relax. Sink into it. You know better than anybody else. Well, you're certainly a flop in some departments. What'd you say? I said you certainly are a flop in some departments. I'm sorry you're disappointed. Ja, jure flap. Yvonne, het verhaal gaat dat het huwelijk van uh, Taylor en Burton... stuk was gegaan, is gegaan door die film. Taylor was het beu om ook in dagelijks leven... Martha te zijn, zei ze. Kan dat? Ja. Kan een stuk zoveel invloed hebben op acteurs? Dat geloof ik niet. Tenminste, nee? ik zou niet echt te maken willen hebben met iemand... waarop het zoveel invloed had op zijn dagelijks leven... En dat uh, huwelijk van die twee, dat is uh, al drie keer uh, okay. uh, verbroken geweest. Dus dat had niet met dat stuk van Alpi te maken, nee. Dat geloof ik niet. Ruben, wat denk jij ervan? Trouwens, hoe reageert het publiek? Betrekken die het vaak op zichzelf? Nou, dat is natuurlijk het leuke. Kijk, als toneelspeler dan speel je het gewoon. Dus het is, het is uh, je werk. Maar het publiek die maakt natuurlijk zijn eigen associaties bij. En het, ja, dus die hebben vaak... Op die heeft het vaak een hele diepe indruk. En wij hopen natuurlijk dat sommige huwelijken zeggen van... Nou, inderdaad, we moeten toch maar met elkaar stoppen. Of, uh, of we moeten juist toch met elkaar doorgaan. Dat, dat zijn natuurlijk wel dingen die... Waar je, in, als je naar dit stuk gaat, heel erg mee wordt geconfronteerd. Ja. Hoe dan ook. Je bent al tientallen keren nik geweest. Maakt dat je bang voor de, voor de liefde in de praktijk? Ik bedoel, kan je Ach, je voorstellen nee, dat hoor. het zo gaat in een huwelijk? Nou, het is natuurlijk wel... Je hoort wel als je daar met mensen over praat... dat het... Uh, uh, ja, dat zit natuurlijk altijd... Het is nooit... je hebt niet alleen maar liefde en alleen maar mooie dingen in een relatie. Er zijn ook... Uh, liefde en haat ligt heel dicht bij elkaar... en er zijn ook heel veel vaak vervelende dingen en zo. Dus ja, daar... Uh, maar je gaat er niet per se... doordat ik dit stuk heb gespeeld... daar anders over nadenken of zo. Yvonne van der Heurk zei dat uh, Hoezemreden is eigenlijk het stuk dat elke actrice misschien elke acteur wil spelen. Maar, maar waarom eigenlijk? Ik bedoel, ik kreeg er als toeschouwer al buikpijn van. Je kreeg er buikpijn van. Nou ja, maar van je bent een acteur. Nee, dus maar om het te spelen is heel wat anders om, dan om er naar te kijken. Als acteur kun je hier in alle lagen die je kan aanspreken in jouw hele instrument kun je gebruiken. En dat is heerlijk om los te gaan. Zonder pauze gewoon. Tweeënhalf uur pijn. Ah ja dat, dat is fantastisch en dat maak je niet vaak mee. Er zijn zeker niet zoveel vrouwenrollen die geschreven zijn om dit uh, te kunnen laten zien. Ja. Dus vandaar dat heel veel actrices dit ambiëren. En dat kunnen we dus in die marathon dan helaas maar met een paar kleine stukjes uh, laten zien. Ik speel het samen met Robert en Brink morgen om zes uur. En welke scène speel Martijn, je dan? Wij spelen de beginscène en dat is echt een hele overbekende scène. En dan komt Martha binnen. What a dump. Ja. refererend aan een Betty Davis-movie. Oh, ja. En wat speel jij, Ruben, morgen? Nou, we spelen, ik speel en uh, Nick, mijn eigen rol... samen met George van Hout en Annick uh, Boer... en Elin ten Kamp, mijn, uh, degene die Honey speelt... Uh, spelen we een scène uit het einde van het eerste bedrijf... waarin die, die zoon eigenlijk uh, naar voren wordt geschoven. En ik speel als George, uh, samen met Elin ten Kamp, uh, uh, een scène... Uh, eigenlijk het vervolg op wat Yvonne net vertelde. Dat dus uh, vlak voor het bezoekje binnenkomt eigenlijk. Dus Ga je dat's... ook nog eens echt George spelen? Nou, dat lijkt me wel fantastisch, ja. Huh? Als het over 20, 25 jaar, als ik die kans mag krijgen... dan lijkt me dat... Uh, want ik ben het helemaal eens wat met, uh, wat, uh, met wat uh, Yvonne zegt. Dat is echt... Er zitten zoveel lagen in en zoveel kansen als acteur. Het is heerlijk om te spelen, dus het lijkt me fantastisch. Ja. Goed, morgen vanaf 12 uur op de Uitmarkt in het De La theater Vanaf 12 uur om 6 uur Yvonne en uh, van de Hurk en Rob... Brink om 10 uur Ruben met Eline Ten Kamp en niet te vergeten natuurlijk vanaf 16 september in een nieuwe zaal vier weken lang Virginia Woolf in een grieven Geertje Reiners met okay. Corrie Frans en Olga Zuiderhoek. ja het is 5 voor 12. en feest in Iran this is the statue of one of Iran's world scientific figures The sculpture of Mohammad Zakariyai Razi stands in the middle of a roundabout in his name in the south of Tehran. Many of the passers-by might have forgotten about the great services that this Iranian genius has given to the world of science. De afgelopen zomer voerden we u mee naar nationale feestdagen all over the world. Nu de laatste aflevering Iran. Morgen is het daar Razidag. Aan de telefoon Man Jafari, politicoloog van de Iraanse afkomst. Goedenavond. Goedenavond. Wat wordt er gevierd op Razidag? Ja, De geboortedag van deze bekende wetenschapper uit de 19e en de 10e eeuw. Ja, maar wat wetenschapper, wat zijn zijn verdiensten? Hij was een uh, bekende arts, uh, chemicus en filosoof. Als uh, arts staat hij bekend om uh, zijn onderzoek uh, over pokken en mazelen. En daar heeft hij uh, veel boeken over geschreven. En hij is ook degene die uh, voor het eerst onderzoek naar allergieën deed. Uh, waaronder hooikoorts en astma. Hij was dus echt een baanbrekend geleerde. Ja, zeker voor die, uh, voor die tijd waar uh, de Arabische wereld en het Midden-Oosten uh, in het algemeen uh, ver vooruit liep op uh, wetenschap en uh, met name geneeskunde. Ja, Wordt u nog steeds geëerd in Iran? Nou, iedereen uh, kent hem in ieder geval. Uh, Daar staat hij bekend om, uh, uh, ook omdat hij bijvoorbeeld als chemicus uh, de ontdekker van uh, alcohol is. Uh, maar, ah. ook wegens, ja, maar ook wegens zijn uh, uh, uh, verdienst als uh, uh, filosoof. Uh, hij was veel bezig met de werken van uh, Griekse filosofen zoals Aristoteles en uh, Plato. En, ook in die tijd, uh, uh, moet je nagaan, negende eeuw... Uh, benadrukte hij de rol van reden en ratio. En ja. was ook een felle criticus van religie. Maar het klinkt allemaal hoogst ernstig. Is het morgen nog wel een beetje een uit uitbundig feest ook? Nou, kijk, het blijft uh, uh, uh, een wetenschapper. Uh, er wordt uh, bij zijn geboortedag stilgestaan met bijeenkomsten en lezingen. Oh. Maar uh, het is geen uh, popheld natuurlijk. Nee. Denk jij er nog een beetje aan morgen? Ik uh, zal er zeker aan denken als ik even opsta... en s'avonds als ik aan de bier ga. Oké. Okay. Bedankt Pijman Jafari. Tot zover Razidag in Iran. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Max van Wezel... en ik eindig met een gedicht van Eddie van Vliet, grootvader. In de stilte van een steeds stiller wordend ogenblik... tussen de ramen en de grisanten... vult zich de waarheid... dat hij de toekomst niet meer in jaren zal tellen. Hij blaft niet wanneer de verpleegster hem streelt als een hondje. Zijn vlees is niet meer het vlees van liefde. Zijn vlees in een plastic zakje gevuld met pijnlijke urine. Zijn kabouterstem spreekt niet meer over seizoenen. Dit jaar zal de sneeuw blijven liggen. Goedenacht, vrienden.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 Dit is Radio 1.